Uur. Dit is Jeroen Jeffkemaan met het NOS-journaal. Maatschappijen kwamen vorig jaar 35.000 meldingen binnen van inbraak en 100.000 van brand. Dat is een daling van ruim 14 procent. Het aantal inbraken daalde in bijna alle provincies, behalve in Limburg. Het kabinet heeft grote moeite om de afspraken over duurzaamheid na te komen. Twee jaar geleden spraken 40 partijen af dat in 2020 het aandeel duurzame energie op 14% moest uitkomen. Dat lijkt nu te blijven steken op 12%, vooral door de lange procedures voor bijvoorbeeld windmolens. Ook de energiebesparing door industrie, de transportsector en huishoudens blijft achter met bijna de helft. Job de Ruiter, oud-minister van Justitie en van Defensie, is overleden. Als minister van Justitie in het eerste kabinet van de acht... was de ruiter verantwoordelijk voor de legalisering van abortus. Destijds een omstreden kwestie. En als minister van Defensie in het eerste kabinet Lubbers... moest de ruiter het plan verdedigen om kruisraketten in Nederland te plaatsen. De ruiter werd alom gerespecteerd om zijn kennis en deskundigheid. Hij was ook lang hoogleraar aan de VU. Job de Ruiter is 85 jaar geworden. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en op het MBO moeten de rekentoets gewoon blijven maken, maar alleen op het VWO telt de uitslag mee voor het eindexamen. Dat is de uitkomst van een Kamerdebat over de omstreden rekentoets. De PvdA schaarde zich deze week in het kamp van de tegenstanders, waardoor er geen Kamermeerderheid meer voor was. De VVD wil nu dat de minister streng gaat controleren of scholen het rekenonderwijs wel genoeg verbeteren. Door wateroverlast rijden er tussen Sittard en Maastricht tot zeker 11 uur vanochtend geen treinen. In Geleen sprong gisteren een hoofdwaterleiding. Daardoor is veel grond weggespoeld en is de dijk waarop het spoor ligt verzakt. Ook twee hoofdwegen in Geleen zijn afgesloten. Het weer bewolkt, soms wat regen en zo'n 15 graden. Vanaf morgen wat zonniger, maar door de oostenwind ook iets minder warm. Dit was het. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar live. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 En de presentatie is in handen van Gerry Rutte.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 Ja. En die blijven verder wel liggen. Die, die, daar gebeurt ja, niks mee? Verder? Nee, die, nee. die ja. geven we terug zeg maar, aan de natuur. Okay. He. Die, ja, ja. Daar komen paddenstoel op. Ik zag daar al uh, de honingswam. Dat is waarschijnlijk ook een van de oorzaken waarom hij omgevallen is. De honingswam is een parasiet. Ja. Dus die... Oh. Oh, die gaat dan... Ja, die, die maakt hem dood als weinig. En dan heb je later uh, allerlei andere... de houtzwammen erop, of de tonderswammen. Die, dat zijn opruimers. Die, die, uh, ja, die ruimen uiteindelijk het dode hout weer op. Dus, maar die parasieten, die dus, hè, zoals de honingswam... Ja, die, ja, die, dat is vaak een oorzaak dat die van binnenuit rot... en dan zie je dat, hè, die worteltjes van de paddenstoel... Dat, dat zijn zwarte draden. Die zitten er in een boom. Ja, die zie je niet. Hè. Dat, is, dat ja. is eigenlijk een hele uh, appelenboom. En wat je alleen ziet is de appel...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 die, die fiept een beetje of die keft een beetje. Die lijkt hem wel tot orde te roepen van schijn nou uit, Je jongen, ja, toch uit, jongen. Helemaal niet. niks. Nee. <laughs> Leuk, maar, uh, nee, maar dat echte bullet, dat, dat moet toch komen hoor. Dat is ja. meestal toch wel de tweede, derde week van. Uh, Oktober. Van oktober. Dan dus dan, uh, ja, en dan beginnen ook al die bronst excursies. De krant stond er al ja, vol van. Zandvoortse alles, ja. krant, ja. VVV. Ja, ja. ja En wij doen vanzelf zelf ook niet onder. Nee. <laughs> met onze excursies. Gerard, je had het een en ander voorbereid. Uh, ik zou zeggen brandlos. Waar je mee beginnen. Ja, nou ja, over dat over burrelen hebben we het nu, nu toch over. Want uh, het is wel mooi. De mensen die... Af, zullen we het anders even, even laten horen? Hè? Want ja, ik, ik heb normaal gesproken een attribuut mee. Maar ik vond het zo'n groot damwert hiermee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 Ja, zegt dat. Ziet, mooi, hè? Ja. ja, dat was ik niet, hè? Nee, dat, nee, was, nee, nee, nee, nee. dat jullie. Nee, dat niet zo raar aan te hopen. kijken. Wat is dit nou, Maar, tenen, ja. maar uh, nee, nee. Nou ja, je, je, je, ik doe dat wel eens een beetje voort. Ja. Tijdens die excursies, natuurlijk. Maar ja. dit hoor je dan, hè? Een ja, apart geluid, is ja, dan, ja, ja, echt uit, achteruit die keel. Ja. Ik heb dat wel eens tegen schoolkinderen gezegd, weet je wel, als je een halve liter kool opdrinkt, nou ja, of twee glaasjes. Dat moet je ook wel eens boeren, ja, ja, had ik ben. niet moeten zeggen, want die juf is ja. een beetje boos op me. Maar, ja. Ja, ja, als je door het bos daar loopt en je hoort dat ergens om je heen, je ziet niks, dan kijk je toch even een beetje om je heen van, wat is dit nu ja, als je het nooit gehoord ja, hebt? Het is een oergeluid, ja, ja, ja, zo'n ja, beetje. Ja, ja. Ja, in, het klinkt echt heel ver.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 Oh, <laughs>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 en hij, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is misschien wel een beetje jammer, maar hij loopt ook heel goed. <laughs> voor ons is het niet jammer, maar voor het publiek. Want als ik zo in oktober op mijn agenda kijk, is bijvoorbeeld die bronstexcussies, uh, ja, die, die zijn al vol voor kinderen. En uh, de excursie van de 14e met het paarentrem, 14 oktober, is ook al vol. Dus Alleen daar ik staat 18 plus achter, hè? Ja. Voor ja, we, we hebben, we, niet dat voor hebben we expres kinderen, gedaan, eigenlijk. niet voor kinderen. Ja. Nee, nee in, in, in, in, het is s'avonds ook, hè, en dan in zo'n oh, ja, ja. en, uh, en Maar bij die andere staat geen 18+, zie je nee. dat? De, de, dat is de 22e, dus daar kunnen mensen... Al, die, zijn, die is nog niet vol, de 22e. Dus daar kunnen mensen altijd voor bellen, hè, naar het bezoekerscentrum. Ja. En... Uh, er zijn er twee, hè? Op die ja, dag, zijn er twee, want, om drie uur en om zes ja, uur. Vertrekt. Zij komt met een hele grote aanhangwagen, een hele grote vrachtwagen. Daar staat die parentrem in, twee paarden. De koetsier. Leuk, he, zij is een koetsier zelfs. De, de eigenaar met een hulpkoetsier. Er komt heel wat bij kijken. En, uh, nou ja, en de boswachter gaat natuurlijk mee uh, in, in de tram. En die vertelt, uh, en die weet toevallig de weg ook. <laughs> Gelukkig maar. Ja, ja, ja. Dus nee, dat is een spannende rit van twee uur door, door het duin heen. En, en gauw vol, hè? Ook, ja, gauwvol, hè? Uh, ja, gauwvol. Uh, ze schrokken eerst instantie bij ons van de prijs, 25 50. euro. Maar, ja, ik heb hem zelf georganiseerd. Ik heb eerst gekeken naar de Oostvadersplassen en naar de Hoge Veluwe... Hmm.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 En, nou, en dan zie ik je zo dicht bij de grond. Dan gaan we ook weer even van die bronskuilen ruiken. dat is zeker een hele spannende excursie. Hoor, want uh, je, je, je komt niet op het vaste pad. Niet het harde pad. Alleen maar struinen door het, door het verboden gebied heen. Dus ja. dat is uh, het liefst moeten ze een goede kleren aan natuurlijk. Ja. Camouflagekleding. Want we ja. moeten ze niet verstoren. En ze proberen zo dicht mogelijk bij te komen. Hè, dat, is, dat is de spanning.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 Humusrijk voedsel, uh, zand, grond, dat wordt afgevoerd. Zodat we de oorspronkelijke duin, grond weer terugkrijgen. Hè, het zand en de oorspronkelijke vegetatie. En zo doen we het ook met twintig poelen die we uitbaggeren. Zodat we weer beter betere leven erin krijgen. We halen wat bomen eromheen weg. Zodat de paddenkikkers, uh, maar ook de libellen die daar uh, hun larven inleggen. Mm -hmm. uh, ja, beter... Ja, uit te komen. Is dat ook de reden dat langs het pad van de Panneland naar de Ovaarse zijn ze poeltjes aan het maken? Ja. Is dat de reden voor libellen, ja. misschien ja, salamanders, ja. kikkers? Ja, want dat kregen we van de Libellen-werkgroep. Ja, we hebben wat werkgroepen. Nou, nou, nou. No. <laughs> Paddenstoelenwerkgroep, Lubellen-werkgroep. Dat is één van hun pareltjes daar. Die, dat is de oude duinrel, hè, wat er ja? loopt tussen hm. Panneland. Het is sowieso voor alle mensen aan te raden, hoor, dus Van de oase naar Panneland. Hè. Het is twee kilometer. Ja, het Leuk, een geweldige, geweldige wandeling. Ja. He, je, je, je waant je echt in de... Want die beukelaan is bijna 200 jaar oud. En, en in het verleden reed daar de dilatianse nog, he. Uh -huh. en, en, en mensen met paarden en met manden, want die hele weg was er nog niet. Nee. Nee. Dus het is, het is gewoon, ja, het is ook een pareltje in de duin. Gerard, even en, een heel snelle vraag, als je nou duizend jaar terug ging. Trof je daar dan ook bos aan, uh, zo? Ja. Duizend jaar terug begon dat, ja.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 Dan is het, euh, hoe meer kalk in de grond zit, dus dan krijg je ook andere ja. vegetatie, andere ja. struiken, andere ja. bomen. Dus hier ja. bijvoorbeeld duindorens. Ja. Oh, kijk, die zijn nu trouwens te eten. Ja, ja, niet te laag bij de grond, want ik kan de overheen geplast hebben. Ja. Maar ze zijn heerlijk uh, om te eten. Twee duindorens, één sinaasappel, hè. dat weten de mensen. Is dat zo? heel veel vitamines. Ja. Heel oh, veel ja. Ik doe het met okay. elke excursie langs even eten. Wist ik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 Even en kijken. Paddenstoelen, paddenstoelen-excursie. Ja, paddenstoelen. ja, Want ik zie al heel veel paddenstoelen. Ja, he? prachtig. Echt heel ja. veel. Ja, ja de, ik zit hier eigenlijk voor, voor, voor als boswachter van water. toevallig ben ik ook lid van de kinderwerkgroep van de IVN. Ja. Morgen in Elswoud, Voor de vader en moeders. Kom met jullie kinderen erheen. Voor kinderen en uh, ja, ook voor volwassenen. Prachtige paddenstoeldag uh, uh, daar. Met sprookjesfiguren. Met uh, dialezingen. Allerlei soorten excursies. Even tussendoor zo. Ja, leuk. Ja. <laughs> Even ja. Nou bij ons die paddenstoel-excursie... Ja. Het is genieten nu, he, want het is heel lang nat geweest... Ja.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 Kunnen ja. Kunnen gewoon mensen ja, ja. nog uh, voor inschrijven? Dat is eind oktober. Dat is eind oktober. Ja. Eind ja, oktober. Eind ja. Oktober, ja. ja, het is uh... oké. Okay. Ik denk dat we er doorheen zijn, de tijd en oktober.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 Ja, dan kunnen de mensen meenemen. Leuk, leuk boekje. Ja. Gerard, bedankt dat je weer... Uh, je enthousiaste verhalen hebt gehouden. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. En we zien je graag terug. En dan gaan we praten over de winter waarschijnlijk. Ja, ja dat zit er God, wel. Wat dat, mee. dat met zich ja, dat meebrengt. Is ook weer heel mooi. Die wilde zware zaagbekker. Jeetje, Mira, ik, ik hou op hoor. Want... <laughs> Oké, okay, tot over zes. Dank je uh, Wij gaan uh, voor Wilco door... met een, uh, een stukje bejaardenpop voor over twee jaar. <laughs> Anouk, girl... <laughs> Oh, jij bent van de cultuur. Is dat zo? Ja, oh. ja, ja. Noortje. Goedemorgen. Komt <laughs> morgen. <laughs> um, Museumpodium, ja. Komt er weer aan? Museumpodium, uh, zondagmiddag 4 oktober. Ja. Op die oh. dag. Oh, nee. Ja, dat is toch. Drie. Nee, oh, is oktober. oktober. Is Dit is, is nu Leidens ontzet. Ja, ja, ja. Ja, ja, vandaag. We ja. gaan een witte brood. Ja. <laughs> het was gisteren. Um, ik heb nog een... Uh, uh, wat komt er morgen? Uh, Chante. Chante. Okay. En Chante is... bestaat uh, uit een zangeres... Nicolette Knapen. Violiste ja? Maria Eldering. En de pianist... Jasper Swank. Oké. Okay.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 En dan hebben we in november hebben we natuurlijk uh, Dick, Huse. Dick Huse, en, ja. Dus ja. ik ben ook heel benieuwd. Dat zal ook veel uh, mensen trekken, denk ik. Ja. Ja. Is er al iets meer over bekend? Wat hij wat gaat doen? Met wie? En nee, doet hij het alleen terassie. of niet? Nee, oh. hij doet het niet alleen. Oh. Uh, hij doet iets met zijn dochter en hij heeft nog een andere partner waar hij een uh, okay. uh, voorstelling mee heeft. Ja. Maar, ja, maar Henk doet niet meer. Hè? Die doet niet meer mee, Henk.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 En uh, we hebben het podium, er dan tussen met. Even onderbreken, even is het nog steeds in het kader van Anne Frank, Frans uh, Rozenhart?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 Nou, een leuk, leuk programma. De komende, de komende, dat is... Uh, op dit moment hebben we Donna Corbani. Ja. 25, 25 ja. september is ze gekomen. En vanaf 9 oktober... Narebout of is het nou nee, nerebout? Nou het is AE, dus het is -E. nare narebout. Je kan het ook chic uitspreken. Maar... Ja, narebout. <laughs> en zij maakt, uh... ja, ze noemt het flower power. Ja. Ik heb het nog niet gezien. Dus ik moet eigenlijk... Ja. Uh, wat dat betreft moet ik me nog een beetje oriënteren. Maar volgens ja. mij heb ik daar wel een goed uh, gevoel bij. Hilly heeft wat dat betreft veel ideeën al. Veel dingen, hè? weer leuke Heel dingen. Ja. Dus die twee tentoonstellingen die zijn... Want uh, Donna Corbani zit bovenop zon. Ja. En Naderbouw beneden. Dus mensen kunnen volop kijken.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 Ja, dat, oh, is dat is wel. Leuk, hè? Komt ja, heen. maar dat is wel als het mooi weer is en het is buiten. Oké. Okay, ja. Oh ja, ja, En of er staat uh, de glazen deuren open van het museum en dan komen ze dan wel zien, naar Dan lopen. zien ze het, hè? Ja. ja dan ja, dan, dan ziet ja. Maar ja, het ja. Gasthuisplein is natuurlijk niet echt geen druk route. Nee nee nee. nee, nee, nee. Dus je nee, het moet voort het wel vallen. iets beter. Maar, ja. maar Ik moet toch zeggen dat mag wel uh, veranderen. Maar wat en, meer ja. de loop in zitten. Ja. en moet je dan meer PR doen?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 Meer kun veel, je niet doen. Kan je kan je niet doen. doen. Je is moet... er een site van Zandvoort... Ja, waar dit soort dingen ook ja, op vermeld wordt. worden? Uh, Museumpodium.nl. <laughs> Museum. Museumpodium. Ja, Zandvoort.nl Oké, okay, en daar kun je weer het programma terugvinden. En terug op Facebook en er wordt ja. getwitterd. Ja. Ja, ja. en. ja.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 Goed. Ik uh, we, we weet heb het allemaal. Weer. meer. Ik weet niet of jij ja. nog iets kwijt wil. Oh, ja. uh, iedereen Vertel is van harte nog, ja. welkom. En dan, uh, het kost een tientje. Ja. Nou, wat is nou een tientje? Je krijgt een koffie en een drankje. Oké. Dank je wel, Noortje. Goed. Vind. En wij nemen een uh, aanloopje naar het volgende ja. onderwerp. Gerard Koks, 1948. <lacht>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 ook gingen wij naar bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannenkoeken smaak vergeten en Nederland heres Onderdrees Van die blankerskoen die won vier al goud in Londen. Als je jokte was dat zonde. De legpuzzel kwam klaar in het derde vredesjaar.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 Ben, dan kregen we een kruik mee, gezichten op de hand. Maar niet echt van binnenband. toen was gelukt, heel gewoon. Toen ja, was gelukt. Ja, Gerard Ox, 1948, stukje nostalgie. Heel en gewoon. gek he, ik heb...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 ook een beetje met uh, mijn introductie. Ik, ik vind, je ja, hebt het dan wel over ouderen, maar ze zijn allemaal zo actief in zand. Gelukkig wel. Een heleboel ja, nou, gelukkig dingen ja. die drijven zelfs op de wat ouderen. Uh, Dat klopt. Ja. Jongeren ja. hebben wel andere activiteiten. Die zijn dan misschien niet zo zichtbaar, maar ja. overal wat je ziet, uh, alle korendag, bridge, uh, nou ja, noem, noem maar op. op al die ja. Dingen. Ja. Ja. Daar zie je toch uh, veel 50 plussers rondlopen. De variatie is groot en de behoefte is ook groot. Ja. En uh, wat dat betreft is het niet alleen uh, maar uh, activiteiten. Er zitten trouwens heel veel bewegingsactiviteiten in. Ja. Want het is voor de gezondheid natuurlijk bijzonder belangrijk dat je actief blijft, ook ja. in bewegen. Maar we doen ook een belangenbehartiging. En uh, ja. dat is heel erg prettig dat verkoop daar...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 Eigenlijk is het een omgekeerde wereld. Eerst bezuinigen en dan zeggen, gaan jullie het maar doen? En, en aan de andere kant een aantal voorzieningen slopen. Ja, ja en dat en kan men, niet. En mensen moeten allemaal langer, moeten gewoon thuis ja. blijven. Hè? Dus ja, en dat is, ook, dat is ook echt het grote probleem aan het worden. Ja. We hebben gewoon te weinig huisvesting voor ouderen met zorg in de buurt. Ja. Er moet gebouwd worden. En dat kan, uh, hoop ik, uh, in de komende tijd weer eens een keer voor het voetlicht komen. Er moet op bijna een oudere huisvesting is behoorlijk getekeld, om het ja. zo maar eens te zeggen. Ja. En uh, dat, dat, uh, dat gaat ons opbreken. Want ja. uh, de ouderen nemen in aantallen, en Verco ja. zei het al, enorm toe. Ja, nou ja, je kunt grofweg zeggen dat de helft van Zandvoort al 50 plus is. Ja, ja, ja, Dan groter. Er waren jaren geleden plannen om... Bepaalde bepaalde flatgebouwen en dergelijke... om te bouwen met uh, flats met voorzieningen. Zo was er in Noord de beroemde blauwe flat. Daar is, is dat in de koelkast gezet? Dat Je, hoort hoort er plan. Je hoort er helemaal, nee, helemaal het het niet over. Je zit er heel erg stil omheen. Nou, het is natuurlijk zo dat de economische uh, crisis... ook een flinke ja. duit in het zakje ja. heeft gedaan... waardoor een aantal initiatieven gewoon niet van de grond konden komen... omdat de financiers daarbij ontbroken. Daarom is het nu... Nu het uh, in de top, en ik zeg dat met name, het beter gaat en uh, de, de economie weer aantrekt. Ja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 Even naar de klok en ik zie dat jij wat voorbereid hebt. Uh, nee. Moet ik me daar iets van aantrekken? <laughs> nee hoor. Uh, onze of contributie. De die jij nou, de contributie is laag. Er is voor elk wat wil's. Veel bewegingsactiviteiten. We doen permanente werving en we zijn apen trots op de dragende vrijwilligers. En daar zou ik het, tenzij je nog een slot voor het hebt. Nee, nee, nee, nee, we kunnen je, nog even een ja, minuutje door. Dat gaat niet maar om. Maar wil je nog iets even zeggen over de actie? Om, ja, ja zoveel... daar wil ik graag wat ja, over ja, zeggen. Ja, dat moet Want we hebben dus nu, nu gaat de nieuwsbrief er ook uit... naar alle 600 huidige leden. Ja. Ja. En het voorblad, daar hebben we het dus ook over... de, de ledenwerfcampagne ja. en zoals je...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 Een, nou. uh, het, het streven is 700 leden. Ja, maar het kunnen er veel meer, hoor. We kunnen ja, nou nee, nee, nee. <lacht> nee, nee. Je moet je altijd een doel hebben. En Liep, ons doel is, het is het meer. fijn als je over dat doel heen gaat. Ons doel is 700 leden. 700 leden, en je zit nu op...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 En dan kunnen wij natuurlijk een, een, een vurig pleidooi ja, ja. houden. om daar extra vaart ja, uh, in ja. toe te passen. Ja, ja. Nou, laatste vraagje dan gezien het netwerk. Uh, er verhuist nogal wat in het sociale domein naar Haarlem, ambtelijk. Enige gevolgen voor jullie? Of niet? Zand wordt jullie loket en aanspreekpunt? Ja, dat is meer. Een politieke vraag. En ik maar zit ja, hier jullie moeten nu met de, pet met de pet in. van de oudere. Ja. Euh, zit in, mee, ik, met de pet. ik ken je verleden. Ja, ik ben Man ook met de verleden geweest maar. met de ambtenaar in harden. Ja, ja. Nou, okay. Dat nee, bedoel ja. ik. Je moet een klein stukje verder rijden. Ja, ja. dus. ja, dat bedoel ik. Ja. De, de, ja, lo het loket blijft, maar jullie verleggen het ook naar haar. Juist ook maar. daar meteen kennis maken. dat ja. is vaak de, al het begin. Van, ja, uh, ja, het is netwerken. Als je elkaar kent, dan is het de tweede keer makkelijker praten. Zo is dat, ja. We zijn weer op de hoogte waar jullie zo allemaal mee bezighouden. Bedankt voor de komst. En jullie ook bedankt voor de gelegenheid. God, Dank jullie wel. Wij Bye sluiten wel. het eerste uur uit, af met Kenny Rogers. She believes in me. Nou kijk. Dat is een mol. While she lay sleeping. Lay out late at night and play my songs And sometimes all oh, the nights can be so long It's good alright and I hold her tight in the night just waiting for me like a secret friend and there's no end